Acht uur.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 In andere steden, waaronder Egyptisch tweede stad Alexandrië. De meeste leiders van de moslimbroederschap zitten gevangen, maar de demonstraties van vandaag wijzen erop dat de organisatie nog actief is. De potentiële aanhang van de partij 50 is gehalveerd door het vertrek van Henk Krol als fractieleider, blijkt uit een peiling van een vandaag. 51 van de ondervraagden vindt dat de positie van Krol onhoudbaar was geworden. 46 vindt dat hij in de Tweede Kamer had mogen blijven. Krol stapte op nadat een schandaal met pensioengelden bekend werd. Minder dan 20 van de mensen weet wie Krols opvolger is, Norbert Klein. Op Madagaskar is weer iemand gelinched omdat hij betrokken zou zijn bij de ontvoering van een moord op een achtjarige jongen. De man is een oom van de jongen. Het lijk van het jongetje werd gisteren gevonden. Kort daarna nam een woedende menigte een Fransman en een Italiaan gevangen... in de overtuiging dat zij de jongen hadden omgebracht... om zijn organen te kunnen verkopen. De Europeanen werden gelinched. De menigte viel ook een politiebureau aan... omdat de politie de daders in bescherming zou hebben genomen. Die opende toen het vuur en schoot twee mensen dood. <coughs> Pardon, het weer...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 Een gratis Samsung Galaxy Tab 3, een interactieve HD-recorder... of tot acht maanden korting. Maak uw keuze en bel gratis 0800 0640. Hallo, met Freek. Doe mij maar die tablet. Nee, hey, de HD-recorder. Sorry hoor, ik, ik bel zo even terug. Krijgt Monique Hendricks een gouden kalf voor haar rol in Penosa? Gaat het bombardement met Jan Smit en met de publieksprijs vandoor? En wie wint het gouden kalf voor beste film van het jaar? Borgman, Wolf of boven is het stil?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 Zijn Joop er nou altijd? Uh, nou, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two planks. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Maar ik heb een oude... Margarete Reintjes. Een heel goedenavond. Tot slot van onze juridische week... in verband met 175 jaar hoge raad... is hier een oud-CDA-minister van Justitie... Job de Ruiter. Minister in alle kabinetten van acht. Eind jaren 70, begin jaren 80. Goedenavond. Goedenavond. U heeft zich op alle mogelijke manieren bezighouden met het recht. U bent advocaat geweest, uh, hoogleraar, rechter ja, ook. Ja, uh, en dus minister. Is er iets, hè, iets aan dat recht wat u zo mooi vindt eigenlijk? Uh, ja, wat mij enorm... Huh? Ja, je realiseert je dat pas als je er heel veel van weet. Je gaat rechten studeren om ja, meer algemene redenen. Eigenlijk vaak, om, dan kun je alle kanten uit. Mm -hmm. en, uh, maar ga je heel veel kennen hoe de maatschappij in elkaar zit. En hoe altijd het neerkomt op afwegingen. Dat altijd, het, er is een, uh, een, re een regel, maar er zijn ook uitzonderingen. Het is, het is nooit zo recht door recht aan als de mensen wel denken. En dat is heel erg boeiend. En dat is ook de taak van de jurist, om dat goed te kunnen. Ja, en dat spreekt u aan. Dat spreekt me aan, ja. We hebben ook voetbal vanavond. Ja, dat begrijp ik. Ja. Uh, Kambuur speelt tegen FC Twente. Ragnar Niemeijer, volgens mij is het net begonnen, toch? Zeker, de wedstrijd is vijf en een halve minuut bijna oud op de vrijdagavond. Dat kennen ze in Leeuwarden nog wel van vorig jaar. Het seizoen van de promotie naar de Eredivisie, een keurige twaalfde plek. En dan spelen tegen de koploper in een bomvol stadion. FC Twente de tegenstander. En daar de voorzet vanaf de linkerkant van Talic weggehaald in het centrum bij Cambuur uh, Leeuwarden. Dat één nieuwe man heeft. Van der Laan staat er in het hart van de verdediging. Dijkstra is daar weg en Twente met hetzelfde elftal... Als een week geleden het elftal dat toen met 5-0. Gehakt maakte thuis van FC Groningen. Twente doet het goed. heeft wat meer de bal. En heeft één uitgespeelde kans gekregen. Een minuut of twee geleden. De eerste corner genomen door Tadic laag. Richting de penalty Daar stond de spits Castanjos, Maar die schoot de bal niet in het doel. Maar er huizen hoog overheen. Geldt nu trouwens ook voor de voorzet vanaf de linkerkant van Bieland. Geen goals. Zes minuten ruim gespeeld. Leuke atmosfeer. Mooi affiche. 0-0. Goed zo, straks horen we meer hoe het uh, daar verder gaat. Hier tegenover mij oud-minister van Justitie, Job de Ruiter. Alle kanten heeft u van het recht gezien, zeiden we net. Uh, u zei, ja, wat ik zo boeiend vind, is het afwegingen maken altijd. Uh, op dit moment, uh, meneer Teve, hè, de staatssecretaris van Justitie... moet afwegingen maken. Als het gaat bijvoorbeeld om het verlof nu van Volkert van der G., hè, de moordenaar van, uh, uh, van Pim Fortuyn. Ja. Bent u, kunt u zich inderdaad voorstellen in wat voor proces hij dan nu zit? Uh, ja, maar... ik. Uh, ik, ik kan het me ergens eens voorstellen... maar ik maak mij uh, eigenlijk wel erg bezorgd... over de manier waarop over deze en ook over andere zaken wordt gesproken. Dat in de, zo in, in de media uh, eigenlijk breed wordt uitgemonden: standpunten van mensen die, uh, die woedend zijn of die onrustig worden... en die eigenlijk neerkomen dat zij mensen uit de maatschappij willen stoten. Dat, die ze, vo dat ze vogelvrij verklaard worden. En ik hoop nou zo vurig dat in elk geval, en ook in dit en in dit geval door staatssecretaris Steven, heel duidelijk wordt gemaakt dat alle, het Nederlandse recht geldt voor alle mensen gelijk. En dat we niet moeten gaan luisteren naar onderbuikgevoelens bedoelt u? Nou ja, waar die gevoelens vandaan komen wil ik helemaal in het midden laten, maar dit, dit zijn de absoluut geldige beginselen van de rechtsstaat. Mm -hmm. En waar andere gevoelens vandaan komen, dat, ja, dat interesseert me eigenlijk ja. even niet. Nee, maar dit staat ah, nee, maar als dat erboven. Maar, ja, goed, Onderwerpgevoelens kunnen daar een heel goede aanleiding toe zijn. Maar uh, uh, nee, ik, en ik, ik hoor dat toch eigenlijk te, te veel in dit uh, verband. En ik hoop dus dat uh, iedere bewindspersoon echt de... Ja, de rechte taal zal blijven spreken als het gaat... om de grondslagen van de Nederlandse rechtsstaat. En dus zegt u, meneer even Volkert van de VG moet nee, gewoon... Nee, ik, ik wou het even uitdrukkelijk niet hebben over dat geval. Ik nee. heb uh, het uh, advies van de Raad voor de Strafrechttoepassing niet, niet gelezen. Mm -hmm. Dus ik weet gewoon niet helemaal wat, daar, wat daarin staat. Maar uh, het ligt nu op, op een bordje. Maar voor mij was dat aanleiding om het even iets breder te stellen, want Er zijn meer gevallen van uh, veroordeelden die... Ja, eigenlijk nergens meer geaccepteerd worden, weggejaagd worden... of ik weet niet wat ze allemaal voor dingen overkomen... wat eigenlijk een, uh, een schande is. Want he, dat, dat juridische, uh, dat minister worden uiteindelijk... na zo'n zo hele carrière. Ja. Was dat ja, een soort erebaan? Nee, nee, nee ja. in zekere zin is het natuurlijk wel een, een erebaan. Maar het is ook gewoon een hele, een hele drukke baan. Ja. Ik had het uh, geluk dat ik inderdaad... Niet met alles natuurlijk, maar met heel veel grote onderdelen van het recht nou in aanraking was geweest. Mm -hmm. En uh, ja, het klinkt misschien gek, maar ik voelde me eigenlijk op die stoel meteen heel erg thuis. Ja, en waarom ja. was dat dan? Nou, omdat er zoveel onderwerpen waren waar ik. Uh, ah, u had mee komen. Ja. U heeft voor hete vuren gestaan. Ja. Um, waar we denken bijvoorbeeld aan de abortuswet. Die heeft u uiteindelijk door het parlement gekregen. Ja. Zulke leden die voor het wetsontwerp zijn te gaan staan? Het wetsontwerp is aangenomen, maar daartegen de linkerzijde minus de fractie van DS-70 en tegen ook van het CDA de leden van Leijenhorst en Koepri. En, en de fracties van SGP en GPV. Ja. een partijpolitiek spel een minimale meerderheid kon halen in de Tweede Kamer serieus? Nee! Weg met de... Ja, deze demonstrerende vrouwen die vonden dus dat die wet niet ver genoeg ging. Hè? Dat uh, abortus bijvoorbeeld in het ziekenfonds moest komen. Dat het ook uit het wetboek van strafrecht gehaald moest worden. Uh, ik zag u net echt zo hevig meeknikken. Dus oh, ja, ja. Nou, omdat ik me zo goed herinner. Dat ja. inderdaad met één stem meerderheid van de enig overgeblevene... Uh, Tweede Kamerlid van, het, van de partij DS-70 uh, erdoor is gekomen. Ja. Overigens... Uh, als je de geschiedenis van daarna kijkt... ik heb ook wel eens in een vrouwenprogramma... van een paar jaar later gehoord dat ze zeiden... ja, eigenlijk hebben wij die hele strijd toch geweldig overdreven. Want het is gewoon een, een werkzame... Een goede, een goede wet geworden. Ja, want nu is hij nog Die steeds. He, is, uh, nog steeds. Hij is een aantal jaren geleden nog eens geëvalueerd op zijn werking. En daar is eigenlijk helemaal geen probleem verder nee. uh, uitgekomen. Het blijft natuurlijk een heel uh, ja, moeilijk onderwerp. Ja, zie wat, ik trots bij u? Uh, nou, ik, uh, als u mij vraagt, wat vind je een van de... Uh, ja, een van de beste dingen die je gedaan hebt, hoort dit er zeker in dat, uh, dat lijstje bij. Omdat het uh, namelijk een onderwerp tot rust heeft gebracht. Ja, en bovendien was het natuurlijk iets wat heel gevoelig lag in de maatschappij. U ja. kwam zelf uit het CDA, zelfs ja. een gereformeerd gezin kwam u uit. Ja. Dat was niet niks? Nee, dat, uh, dat was ook niet Toch heb ik precies kunnen uh, doen... Ja, ik, we, u zegt ook tegen mij uh, dat het van mijn kant is... maar het is heel duidelijk een samenspraak geweest... tussen mij en minister Ginjaar. Mm -hmm. en, en wat ik ook zo fantastisch vond, die was dus van de VVD... dat de eerste keer dat we bij elkaar zaten... en uh, dachten, ja, ho, hoe gaan we dit doen? Dat wij het eigenlijk toen met één al eens waren. En de sleutel zat voor ons hier... in dat wij uh, alle voorafgaande wetsontwerpen... Mm -hmm. In geen enkel opzicht hebben gevolgd, mm -hmm. omdat die altijd nog het vraagstuk van de, ja, als het ware, de rechtvaardiging, de, een rechtvaardige grond voor abortus probeerde te formuleren. Nou, dat is ontzettend ja, moeilijk en in, ingewikkeld. Mogelijk. Ja. En wij hebben dat ondergebracht bij het overleg tussen de vrouw en de arts ja. en konden toen verder alle aandacht richten op de uh, omstandigheden die je mee geregeld wil zien: ja. samenwerking met uh, ziekenhuizen, ja, en vijf voorlichting dagen en. Nee, ja. dus maar dat gereformeerde even, want dat is natuurlijk opmerkelijk. Hè? U komt uit een, een streng gezin, wat dat betreft. Was dat iets waar u later... Leeft uw ouders nog, toen het, toen het um, erdoor kwam? Ja. ja, nou ja, ze, ze waren... Uh, gek, dat weet ik niet precies meer, maar ze waren wel aan het eind van hun leven. Want ze zijn altijd ongeveer tachtig geworden. Dus ja. Dat, ja. Maar, uh, maar was nou, dat voor mij, Nee, maar dat, dat, dat lag heel, heel anders... Ik, de, ik, ben, ik heb geen seconde erover gedacht in de politiek om te denken, hier moet ik geformeerde standpunten of zo gaan verdedigen. Want als je het zo doet, dan, dan kan niemand je eigenlijk tegenspreken. Want mm -hmm. dan zeggen: ja, sorry, spijt, spijt me wel, maar dat is mijn geformeerde standpunt. Ja. Dus je moet ik heb nee, maar ook dit nooit, CDA staat nooit ook op zoiets zelfs in mijn gedachten ja. een beroep gedaan. Maar dat en, was toch iets wat, wat, wat zo'n partij wel degelijk als, als uitgangspunt ja, in had. in de CDA uh, was het heel af? Die, die paar uh, uh, tegenstemmers waren ook min of meer representanten van degenen die daar heel erg tegen waren. Ja. En ik moet zeggen, voor, vooral in de uh, hoek van de KVP. Ja. Uh, maar u zo... had daar persoonlijk geen last meer van? Nee, ik had, nee, omdat ik echt vond dat dit de enige weg was waarin je dit onderwerp fatsoenlijk kon regelen. Ja. Moest u dat slim aanpakken eigenlijk? Denkt u, oh ja, dat. Nou, uh, we zeggen, oh, ik zeg ook, okay, oh, ik heb het net geen jaar gedaan. Maar er is natuurlijk ook zwaar werk gedaan door uh, zowel uh, van acht en ook door, uh, door lubbers. Die, natuurlijk, die was zo'n fractievoorzitter... en die moest ook zo'n fractie uh, Zover daarin meekrijgen. Ja. Dus het is ook in die zin niet zomaar, zomaar gegaan. Teamwork was het. En, maar ja, ja, wij zaten wel, ging jij en ik... natuurlijk de zaak in de Kamer ja. te verdedigen. Ja, en, want uh, is, was dat... He, we hoorden daar al die demonstraties. Ja. Uh, er waren natuurlijk vrouwen ook tegen voor, et cetera. Kregen u ook reacties van... Van het, van het volk. Hè? We hebben nu de heetmail en de twitters, et cetera. Ja, nou, zo rechtstreeks van, uh, van individuen uh, niet zozeer. Maar die, de vrouwenbeweging die, uh, uh, was natuurlijk tamelijk uh, heftig in dit onderwerp. Mm -hmm. er zal zeker ook, uh, zo er stukken zijn geweest en appel op mij. Om iets maar dat anders... herinnert u zich niet, bij u thuis niet aangebeld? Nee hoor, nee, nee, nee. Nee, en dat, dat was het heb Nee, ik heb het gewoon in alle, in alle rust kunnen voorbereiden. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen met Margreet Rijntjes. In onze juridische week praat ik vanavond met oud-minister van Justitie... Job de Ruiter, na aanleiding van 175 jaar Hoge Raad... Uh, spraken we al met een rechter, een kinderrechter, een oud-crimineel. En nu dus met u, Job de Ruiter. Iemand die veel met u heeft samengewerkt, um, is oud-VVD-minister Hans Wiegel. Ja. En We hebben hem gebeld en gevraagd naar uh, herinneringen aan u. Ik denk al 30 april met de grote rellen in Amsterdam... Waar de minister van Binnenlandse Zaken als eerste in charge was, en justitie op de tweede lijn. En de gijzeling die wij nog hebben meegemaakt eh, van ambtenaren op het provinciehuis in Assen. Dat is eigenlijk een gijzeling die eh, de mensen zich het minst herinneren, omdat we toen binnen drie dagen ook echt daadwerkelijk hebben ingegrepen en uh, de troepen erop af hebben gestuurd. En uh, dat was een operatie met veel risico's en hij had daar de leiding in. De minister van Justitie is bij dat soort dingen de eerste figuur. En ik weet nog heel goed dat we daar in de bunker op uh, Justitie... onder het departement daar in de kelder... heeft hij dat ook in alle rust en kalmte heel goed gedaan. Heel goed gedaan. Complimenten van Wiegel. Nou, ja. ja, we hebben geweldig samengewerkt, ja. hoor. Dat uh, die op andere Molukkers, toen bij dat uh, verhaal in Assen, die gijzelde een groot aantal ambtenaren. dus, ja, en, en, het en dat ging in het jahuis, ja. Ja, om het vrijlaten. Onder andere, dat was de eis uh, van de gijzelaars van de punt, ja, onder andere. Um, was u, want hij beschrijft u als rustig, doortastend... u wist wat u wilde, was dat ook zo? Nou, in, in, ja, in dat geval wel. Je hebt natuurlijk altijd uh, hele duidelijke raadgevers. En dit speelde zich dus af in, in Assen. En daarbij was een heel uh, team... onder leiding van de Haagse procureur-generaal... Uh, vastgesteld. En we waren, stonden dus in, in constant uh, gesprek. Mm -hmm. En er waren natuurlijk afwegingen van, uh, van risico's. En, uh, maar uh, ja, ik had daar inderdaad de leiding. En ik vond ook nodig dat uh, echt iedereen die in het kabinet daar ook maar uh, zijn gedachten over wil laten gaan. Ja. Dat hij daar ook over maar mee goed, kon praten. U moest een beslissing nemen. Uh, ja. Ja dat, wil zeggen, ja, dat kon natuurlijk nooit anders dan gesteund worden nee. door bijvoorbeeld uh, Wiegel en Van ja. Acht. Maar en, was uh, u niet ook in paniek ook? of nee, nee, gestrest? Nee, nee of? dat is ook niet denk ik de, hele, uh, de goede houding. En, nee, maar dat kan wel gebeuren. Dat, dat, kan, dat kan gebeuren, maar dat, uh, dat was ik niet. Overigens als een, ja, een detail van het geel is dat de commissaris van de koningin, die heeft nog net aan de gijzeling kunnen ontsnappen... door door een raam te gaan en over een richeltje... of oh, bij spreken, ja? en die is er toen uitgekomen. Dat was natuurlijk wel prettig, want dat was wel even het hoogste gezag. In ja, de, en die in hadden de de ze progenatie. niet te pakken gekregen. dus. En, maar inderdaad, uh, Wiegel heeft precies uh, gezegd... we hebben uh, toch wel een beetje met in de gedachten... dat als je niet snel optreedt, dat je op een gegeven moment... Gewoon niet meer weet hoe en wanneer je moet nee, optreden. Dus je moet wel. En, dus, en, en je moet wel. Ja. Waren... Want waren er ook. Hè, want u bent dan, behalve minister van Justitie ook trouwens van defensie geweest. Ja. Zijn er ook situaties geweest waarin u het FV echt helemaal niet meer wist en waarin u niet zo rustig was? Uh, nou, de, de, de rust, daar gaat het natuurlijk eigenlijk niet om. Maar, nee, maar even over defensie gesproken. Toen was het natuurlijk ook een heel remrucht onderwerp, namelijk de al of niet plaatsing van de kruisschugwapens. En dat heeft, ja, de hele, ook mijn voorgangers hebben dat, uh, ja, mee behandeld zonder dat er een beslissing werd genomen. En uh, ik heb dat, een, uiteraard, dat dossier overgenomen. Mm -hmm. En dat was in uh, 1982. En toen heeft het nog tot 1985 geduurd, eer dat het kabinet een, en toen nog weer een voorwaardelijke, dus in zekere zin voorlopige beslissing was... Uh, die uh, veel later zou worden ja. uitgevoerd. Nou is het zo, dus... over kruisraketten gesproken trouwens... dat natuurlijk uh, uh, een andere oud-premier, meneer Lubbers... onlangs onthulde dat er um, kernbommen lagen bij Volkel. Ja. Hè? Uh, daarover werd schande gesproken, want dat waren toch echt staatsgeheimen. Is het zo... Was u daar ook verrast over trouwens, dat hij dat zei? Ja, ik gewoon... Ik... Ik heb er kennis van genomen, maar ik wist er natuurlijk ook niets van. Nou ja, dat vroeg ik nee, mij dus was, af in hoeverre... Het hoe is ver... inderdaad een feit dat over uh, dat onderwerp... wordt door uh, Nederlandse officials, zeg maar, eenvoudig niet gesproken. Maar um, ja, waren er zo. dingen die u nu weet? en ook. Ja, nee, ja kijk, nee, daar, daar gaat het niet om. Of ik nou meer weet of minder weet. Nou, nee, ik, ga nee, u, maar, uh, ik ga u niet vragen, uh, vertel eens wat, want ik snap ook wel dat u dat niet doet. Nee. Maar is het zo dat u dingen weet, hè, dat de minister dingen weet van toen, in die tijd, waarvan nu zouden denken, oh, nou, dat zou wel eens even de krant halen? Ja... Ach, er liepen zo ontzettend veel. Ik, ik kan het niet meer... Ja, u gaat glimlachen. Ik, ja, nou, ik kan het niet helemaal meer uh, traceren zo in de gauwigheid... wat er toen al wel uh, bekend werd onder uh, deskundigen... of uh, waar wel eens wel over gepraat werd. Dus dat, dat, dat weet ik eenvoudig niet. Maar, uh, de, nee, maar er zijn die regen... dingen waarvan u nu denkt, ja, die weet ik... maar die weten jullie allemaal niet. Ja, maar... Ofwel, maar u denkt, ik hou het gewoon een beetje vaag. Ik, ik, ik, hou, ik hou dit uh, zo, ja. zoals het is. Ik heb gehoord wat uh, niet wat persoonlijk Lubbers heeft gehoord, gezegd. Maar ik ja. weet wat Lubbers heeft gezegd. Ja. En ik weet ook dat uh, vervolgens gebeurd is wat moest gebeuren. Dat iedereen van defensie en uh, zijn kaken op elkaar ja. heeft gehouden. Terug naar um, meneer um, Hans Wiegel. Want uh, die hebben we dus uh, gebeld. En hij vertelde ook dat u elkaar nog wel eens ziet. Hij zegt ja. daar het volgende over. Heb ik net onder leiding van de heer Van Acht. Dat komt nog een paar keer per jaar bij elkaar. Ja, De helft is er natuurlijk niet meer, die is overleden. Uh, maar hij is er altijd en ik ben er ook altijd. En dan praten we niet alleen over vroeger, maar ook over het nu. Hoe de politiek erbij staat en hoe wij het zouden hebben gedaan. Ja, dan wordt hij Je ja, gelachen. hoort wel de, de humor in het. Ja, in zijn stem. In het ja. er, maar is dat waar? Over wat voor kwesties nee. hebben jullie? Nee, zo nu en dan een paar keer per jaar eten we met elkaar. Ja, dan wordt er natuurlijk over van alles gesproken. Maar uh, als de indruk bestaat dat we daar zware politieke debatten houden... dat is absoluut niet zo. Nee. Het is uh, veelal, uh, ja, ook wel half schertsend. Dat zouden wij beter hebben gedaan. Hoewel ja. je natuurlijk heel goed weet dat je er niet voor gestaan hebt... en hoe je het zou hebben gedaan ja. dat je dat ook niet weet. Maar het is gewoon heel, heel gezellig. En uh, zo nu en nou dan komen er inderdaad... Uh, ja uh, yeah dingen van politieke aard. Maar het is niet zo dat dat een soort uh, conventikel is van mensen die nu even de politiek willen beïnvloeden. Nee. Juist Totaal gaat het juist niet. over uh, hoe het privé gaat. Hoe... Oh, heel veel over hoe het privé gaat. De ene is ziek, de andere heeft een zieke vrouw. Uh, is het weer, weer, weer, oh ja, nee, dat, daar natuurlijk ook over. En allerlei uh, ja, gezelligheid van mensen ja. met een gemeenschappelijke voorgeschiedenis. Ja, en dat is iets wat, wat bijzonder is. Dat je iets hebt gedeeld. Ja, oh, het is, ja dat is ja, dat is natuurlijk wel heel interessant... dat je komt in zo'n kabinet bijeen. Ja, ik kende wel iemand. Ik kende van bijvoorbeeld wel goed. Maar, uh, verder, je wordt niet gekozen omdat je zo veel kent. Dus het is nieuw. Ja. En als je aan het eind staat... zeker als wij hebben vier jaar uh, gezeten... dan is het echt een... Uh, een fijne, het is een, absoluut een fijne club geworden. Ja, een soort vrienden geworden. Ja, dus, ja in, een, in een bepaalde zin. Met de een had je natuurlijk weer meer contact ja, met tuurlijk, de ander. Ja. Maar het zijn echt, het was, uh, we vertrouwden elkaar. Ja. En, al Want bijvoorbeeld, als u zegt dingen waar we mee bezig zijn... u wordt allemaal ouder... Er is, uh, nou, als we het hebben over abortus... nu is er een enorme discussie ook over euthanasie, euthanasie bijvoorbeeld. Ja. Hè. Um, bijvoorbeeld uh, de discussie over of er nou sprake is van een voltooid leven... He? Of um, de euthanasie op Wils onbekwamen. Nou, u kent natuurlijk ook de discussies. Ja. Is dat iets waar u met elkaar te lopen. Nou, nou, nee. Zo, zo, zo concreet zou ik niet. Misschien nee? valt het wel eens een keer ja. of dat iemand met een voorbeeld komt of zo. Nee, nee. Het, u zet het nu ietsje te, ja. te sterk aan. Alsof we een soort uh, agenda bijna nee, bij zouden kunnen houden. Ja. We praten over dat. Ja. Nee. Is het een onderwerp, hè? want u zegt we hebben het over privé situaties. Over die is ziek voor zijn vrouw, verzorgd, et cetera. Is dat iets waar u mee bezig bent? Met dat vraagstuk ook. Uh, het vraagstuk van zorg. Ja. ja nou, in, in zoverre. Ik, ja, ik ben de mantelzorger voor, uh, voor mijn vrouw. En dus het onderwerp is mij uh, zuiver in privé natuurlijk heel erg uh, dichtbij gekomen. Ja. En, uh, Want uw vrouw is ziek en zorgt voor haar. Ja. En. Uh, en dan doe je weer hele andere ervaringen op. En ik kan wel zeggen dat ik toch van... Uh, er wordt geweldig veel afgegeven op de, de organisatie van de zorg in Nederland. Maar ik heb eigenlijk hele prettige, goede uh, herinneringen. En nog, nog steeds geniet ik daarvan. Van hoeveel zorg er eigenlijk om je heen bestaat. Dat, uh, ja, ik denk niet dat er veel landen zijn waar je zo, uh, zo goed terecht kunt. He, en, en nu goed, er moet dan waarschijnlijk uh, hier en daar uh, wel behoorlijk al bezuinigd worden. Maar dan nog is de, de attitude van Nederland, er wordt gezorgd. En dat vind ik... Uh, mag echt. ook wel eens gezegd, bedoelt u? Ja, ja, mag, ja en ook uh, qua ervaring. Uh, een, klein, een klein voorbeeld. Je hebt die wet, WMO, wetmaatschappelijke ondersteuning, die bij de gemeente is. In ons geval bij de gemeente Bussum. Niet in Naarden. De samenwerking. En... Uh, ja, dat, dat liep gewoon perfect. Ik bedoel, niks bureaucratie, gewoon je moet iets aanvragen en je krijgt het. En, ja. en, en klaar. En, en hoe is het voor u om uw vrouw te verzorgen? Nou ja, dat, uh, daar ben je eigenlijk niet voor opgeleid. Uh, en het maakt natuurlijk een enorm verschil. Kijk, er zitten eigenlijk uh, twee kanten aan, kun je zeggen. De ene kant is... De feiten, wat moet, je, wat moet je allemaal precies doen? En dat moet je eigenlijk heel goed en planmatig aanpassen. Dan moet je echt heel goed je nadenken, hoe gaat dat het, het beste? Maar het tweede is dat uh, je, je rol wordt natuurlijk ook anders. Want normaal heb je altijd alle dingen zo samen gedaan. Samen overwogen, samen plannetjes gemaakt. En daarvan valt een heel groot deel weg. Dus je verantwoordelijkheid ook voor de... Uh, niet directe zorg, zorgen, maar voor de manier van leven, mag ik maar zeggen. Die is veel groter geworden. En uh, dat is misschien nog wel het, uh, het lastigste in het geheel, omdat dat, uh, dat, dat, dat ligt je eigenlijk niet om alles uh, uh, alleen te bedenken. Ja, want u wilt het ook samen doen? Je wilt het eigenlijk samen doen, maar ja, als het, uh, ja. met al mijn vrouw is het nog wel zo dat ze over diverse zaken wel mee kan, mee kan praten. Dat is ook heel, heel gelukkig. Maar niet te min. de verantwoordelijkheid ligt toch bij in, de, in dit geval bij mij. Ja. En, dat, uh... en wat doet dat dan met u? Uh, ja, dat is, is moeilijk te zeggen. Je moet, er, moet eraan wennen. Ja, ik heb wel eens een, uh, daar een beetje dieper over nagedacht. En ik heb toen geconstateerd dat het allereerst eigenlijk het, het begin van zorgplicht is dat je accepteert. Wat, wat dat betekent. Dat het zo is. Dat het zo is. is. Dat het, dat het zo is. Uh, de gedachten van waarom moet mij dit overkomen, of waarom moet dat, ze zijn totaal zinloos. En je moet het uitgaan van de, van de feitelijkheid, en dat onder ogen zien, en weten dat je het daarmee doet. En bent u inmiddels zover dat u... Nou ja, dat is natuurlijk... Ik was... Ja, het gaat natuurlijk ook op en neer. Mm -hmm. Dat is helemaal niet een stabiel iets. Dan, dat is een soort rots in de branding. Je hebt ook echt wel slechte dagen. Maar in de, door de bank genomen weet, weet ik dat. En probeer ik daar ook naar te handelen, ja. En wat bedoelt u? Daar probeert u naar te handelen? Nou, dat je dus niet bij de pakken gaat neerzetten... Ja, ja. en wel de dingen doet, die eh, ook al vallen dingen wel eens tegen. En ja, dingen zijn soms ook gewoon, ja. uh, gewoon moeilijk. Is het zo dat, dat hè, u maakt het nu aan een leven mee... een, een oud minister, weliswaar justitie en, ja. en uh, defensie... maar is het iets van die denkt... ja, als je het echt zelf meemaakt, dan, dan pas voel je het echt? En als minister ben je toch met beleid bezig? en uh, eigenlijk zou het goed zijn... om het aan ja. mijn lijven te ondervinden? Ja, nou, dat, dat is natuurlijk ook... een uh, beetje een irreële gedachte. Ja, dat is waar. Van, uh, maar... Uh, ja, ik ben ervan overtuigd... dat zoals bijvoorbeeld de minister van Volksgezondheid... dat hij daar echt mee bezig is... op de manier... die... Uh, ja, uh, voldoende getuigt van invoedingsvermogen... wat dit allemaal betekent. Ja. Maar... Er nou, blijven natuurlijk dingen gelden dat er maatregelen in de maak zijn die pijnlijk kunnen zijn en die voor alle mensen gelden en die ook heel verschillend zullen aankomen mm -hmm. en denk aan die ideeën van ja, kan een familie niet eens wat meer doen ja. dat valt in de ene familie heel anders dan in de andere familie ja. maar het wordt allemaal wel gevoeld en gesignaleerd er zijn natuurlijk ook tal van organisaties die dat ook nog behoorlijk uh, uh, naar voren kunnen brengen ja. en er is een tweede kamer die ook uh, geïnformeerd is, ook door mensen. Dus ik denk dat over het algemeen wel, uh, wel goed, uh, goed doordacht wordt. Dat gaan maar dat neemt niet weg dat er toch pijnpunten zitten hè, en erger soms. Sterkte daarmee ook. Dank u wel. Ik, uh, ik sprak met oud-minister van Justitie, Job de Ruiter... Uh, het slotstuk van onze Juridische Week bij Twee Dingen van Max... Informatie En het uh, terugluisteren kan op onze site tweedingen.nl. Uh, straks BNN Today, Winfried Baijers zit er vanavond. Wat ja. staat op jouw draaiboek? Nou, op mijn draaiboek. Uh, de, ik gooi het draaiboek maar weg. Want ik uh. kijk om me heen. We hebben hier een uh, topadvocaten zitten. Een uh, fundingspresentatrice zitten. Een politiek verslaggever zitten. Een scenario schrijver zitten. Een introman zitten. Ja, dat is ook een heel nieuw fenomeen. Een Erik Korton met muziek zitten. We hebben een Roland Boot met sport zitten. En ook nog een hele week om een punt achter te zetten. Dat allemaal zometeen in BNN Today. En hier is nog een mededeling van Sjoerd Plezier. Ik kijk heel graag naar programma's over kunst. En waar vind je die? Precies, bij de publieke omroep. Dat moet zo blijven, toch? Onze programma's bezuinig je niet 123 weg. Teken de petitie op niet 123weg.nl. Dit is Radio 1. Half negen. Het is uh, Freddy van Tijn met het nhs Journaal. De potentiële aanhang van de partij 50PLUS is gehalveerd door het vertrek van Henk Krol als fractieleider. Dat blijkt uit een peiling van één vandaag Krol stapte vandaag op nadat een schandaal met pensioengelden bekend was geworden. Bij de gevechten in Egypte tussen aanhangers van de moslimbroederschap en hun tegenstanders zijn volgens persbureau Reuters vier doden gevallen. In Cairo braken gevechten uit toen duizenden aanhangers van de afgezette president Morsi het Tahrirplein op probeerden te komen. De politie gebruikte traangas. Volgens correspondenten van buitenlandse persbureaus werd er vanuit militaire voertuigen op betogers geschoten.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 En de Nederlandse documentaire over de natuur, De Nieuwe Wildernis, heeft sinds de première een ruime week geleden meer dan 100.000 bezoekers gehad. Voor een natuurfilm is dat uitzonderlijk. De Nieuwe Wildernis gaat over het natuurgebied de Oostvaardersplassen in Flevoland. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Winfried Baijens. Het is half negen geweest en je weekend ja, is begonnen. In een week maak je heel wat mee. We bespreken het in beer en to the. Vrijdag sluiten we in BNN Today inderdaad de Nieuwsweek af. Uh, dat gaat vandaag onder andere over Volkert van der Graaf. Hij mag van de Raad van de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming op proefverlof. Dat werd deze week bekend, veel over gesproken, maar mag hij dat ook van staatssecretaris Steven? Hoe zit dat nou precies? En in de Haagse Achterkamers is koortsachtig overlegd over de begroting. Wat is het resultaat? Nul? Of is er toch nog iets behaald? Dat vragen we ons vanavond ook nog af. Dat allemaal meer en dat gaan we allemaal bespreken met een heleboel mensen. Hier zijn vanavond aanwezig Willem Bos, Marielle van Essen, ik heb Asina Super zat en Roefjan Duin hier allemaal aan tafel zitten. En wie dat allemaal zijn en waarom we ze uitgenodigd hebben, dat krijg je zo te horen. Eerst de sport. Modelboot. Er wordt gevoetbald vanavond. Uh, de koploper in de Eredivisie, FC Twente, uit in Leeuwarden tegen Cambuur, een van de nieuwe clubs in de Eredivisie. Erachter nog niet hij zit daar. Cambuur uh, heeft thuis nog niet verloren. Uh, maar ja, tegen Twente gaan ze dat toch volhouden? Ik vraag het me af, uh, maar je weet het niet. Het is voorlopig 0-0. Uh, en ik moet zeggen dat Cambuur het helemaal niet zo gek doet. Je zou kunnen zeggen na dik 33 minuten. Misschien valt Twente toch wel wat tegen. Want eigenlijk uh, niet één echt uitgespeelde kans gezien van de ploeg van uh, Michel uh, Jansen en Alfred Schreuder. En aan de andere kant van het veld twee schoten van Hemmen van links en van rechts. Alle twee voorlangs. Nu is daar een schot van uh, Talits namens Twente. Vanaf de kop van het strafsomgebied gaat een meter over... Ja, dat zou je dan een mogelijkheid voor FC Twente kunnen noemen. Dat dit seizoen al vier keer de nul wist te houden. Defensief goed in elkaar zit. Maar dat valt ook te zeggen over Kambuur. Net als PSV ook die ploeg met zijn drieën vier wedstrijden gespeeld. Waarin de nul werd gehouden achterin. Wat dat betreft zou Twente het nog best wel lastig kunnen krijgen. Met op het middenveld nu het bal bezit voor Kambuur. Dat het vanzelfsprekend iets meer van het werken en van het doorzetten moet hebben. Maar Twente, je verwacht een combinerende ploeg aan Enschede. Dat valt tegen. Nu gaat Lukoki naar binnen toe. Zojuist van hem een prachtige 1-2 gezien met El Macrini. Daar kwam dat tweede schot van Hemme uit die had behoorlijk wat vrijheid en Marsman zag maar net dat die bal voorlangs ging. Hij staat nog altijd op goal bij FC Twente. Een dikke 10 minuten tot aan de rust. Het is geen goede wedstrijd bij deze stand. is het spannend. 10.000 toeschouwers. Goede sfeer. Maar voorlopig moeten we het daarvan hebben. Want veel uitgespeelde mogelijkheden. Ik denk dat je dat wel begrepen had, Ronald. Hebben we eigenlijk niet gezien tot nu toe. Er ligt een prachtig mat daar. Mooi groen. Maar ja, dat is geen echt gras. Dat is kunstgras. Uh, in Den Haag hadden ze tot nu toe uh, gras. Maar uh, misschien hebben gezien van de week. De ja. <laughs> uh, Vitesse klaagde er al over, verloor daar ook met 2-1... maar het veld was bar slecht. En uh, morgenavond is de wedstrijd van ADO Den Haag afgekeurd... zelfs door de KNVB, uh, want er valt niet meer te voetballen daar. Tot teleurstelling van de algemene directeur van ADO Den Haag, Piet Jansen. Het was natuurlijk niet echt reclame voor ADO... als je op zo'n veld loopt te voetballen. Maar ik had eigenlijk gehoopt dat we nog tegen Herenveen uh, ook zouden kunnen voetballen. Dan een aantal weken hier niet in het stadion komend. En dan hopen we dat het goed zou komen, maar uh, helaas. Nou ja, de oplossing is er... Vanavond kwam die, de gemeente Den Haag, die is eigenaar van het stadion... gaat gewoon kunstgras laten aanleggen. En dan is het veld over een week of drie, drie klaar... als ADO de volgende thuiswedstrijd speelt. Een opvallende nieuwe naam in de selectie van het Nederlands elftal. Bronskoosblieft van Gaal heeft Memphis Depay van PSV opgeroepen... voor de laatste twee kwalificatiewedstrijden... volgende week tegen Hongarije en Turkije. Depay scoorde gisteravond nog prachtig in de Europa League voor PSV... maar daar heeft zijn selectie niks mee te maken. Nee, hij was al van tevoren gekozen, hoor. Nee, de paai is eigenlijk te vroeg, vind ik zelf. Maar ik heb geen andere smaken. En met de paai heb ik wel een speler voor de toekomst. <lacht> Straks in langs de lijn uitgebreid gaan we in op de selectie van Louis van Gaal. Bijvoorbeeld over zijn keuze voor Gregory van der Wiel en Nigel Jong. Ronald Boot. dankjewel. Ja, ja. We hebben natuurlijk de hetro dat kennen we allemaal wel. Toen kreeg we op een gegeven moment de metro-man en dan heb je ook nog de intro-man. En dat is dan uh, bij BNN Today Roelof de Vries. Deze mensen hier aan tafel. Eén ieder kan het zien als ze naar radio1.nl gaan even op het knopje webcam drukken. Wie zijn het allemaal? Ik ga het je vertellen, jongen. We hebben vier gasten aan tafel vanavond. Dat hebben we niet elke week, maar dat betekent dus dat we deze week kunnen kwartetten. Ah. Ah. Winfried, mag ik van jou de feisty strafpleister die perfect spaans spreekt en herscriptie over de rode kamer schreef. Ja, heb ik, heb ik. Dankjewel, dankjewel. Erik, dan wil ik graag van jou. Ja. De, doe maar de Haagse verslaggever die als hobby's muziek en wielrennen heeft... maar wel beide in passieve vorm. Heb ik ook. Ja, dankjewel. Van Ronald kreeg ik net al de bebaarde twintiger die feuten schreef... en studeerde aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. En zelf had ik al de DJ uit Den Haag... die uit Den Haag komt, maar toch voor Ajax is... en eigen zeggen nachts medicijnen voor babydieren fabriceert... wat het ook mogen betekenen... Ik, dat ik dat heb dat daar wel beelden ja. bij. Dat <laughs> wel. Dat betekent dat ik bij Kwartet en wij onze gasten compleet hebben... de handjes om elkaar voor advocaten Marielle van Essen... parlementair verslaggever voor Nova Rolf jan Duin... scenario-schrijver Willem Bos en Fun FunX-presentatrice Ashna Superzat. Goed dat jullie er zijn. Uh, we gaan zo meteen uh, flink los. Uh, maar eerst natuurlijk... BNN Today. Zet een punt. Achter yep. de Week. Je hebt hem al gehoord, hè? natuurlijk onze eigen Erik Corton. En die heeft hier een prachtig stapeltje meegenomen. Het was een, ja. het was een groot stapeltje waarmee je binnenkwam. Nou, ja, ik toen dacht... ging even. Je... Ik dacht, ze ga gaan jullie laten zien wat er nou op, in zo'n week binnenkomt... als je bij de radio werkt. En dat, is, dat was nu één stapel, flinke. Maar straks in november zijn het er twee. Want dan denkt iedereen... Oh ja, leuk, in november gaan we een nieuwe plaat uitbrengen. En dan wordt het een soort... proberen een heel grote olifant door een heen te duwen. En dan, het, dan proberen voor de kerst een hit of zo. Toch, dat is het een beetje. Ja. Nou ja, goed. Soms, soms lukt dat. Want uh, ik heb een paar mooie dingen meegebracht. Ik heb uh, een nieuwe plaat van Janelle Monet meegebracht. daar ga ik de titelsong van draaien. Uh, die zij opnam samen met Solange. Solange. Ja. En uh, die heet Electric Lady. Dit is uh, Janelle Monnet. spannende samenwerking hoor. Esperanza Spalding Prins, Erika Badu en deze Solange worden Janelle Monet en Electric Lady. Ja, dat is lekker. We gaan even voetballen nog. Cambuur tegen Twente, Ragnar Niemeyer. Hoe staat het daar? Nog altijd 0-0. Twee minuutjes nog tot aan de rust. En Cambuur is niks minder vanavond dan FC Twente. Cambuur mag gaan gooien met Lukoki, maar die gaat het een paar meter voor de middenlijn overlaten aan Wout Drosten. Speelde een jaartje of zeven in de jeugdopleiding van FC Twente nog. De rechtsback van worden. Werd kampioen met de A met de tweede elftal. Maar brak daar niet door in Enschede. Krijgt de bal terug van Lewin. En dan gaat het richting Hemme bij de middellijn. Aan de rechterkant van het veld. El Macrini met de paas. Het zoeken naar mensen voorin. Met een gelukje wordt het Lukoki. haalt de bal uit de voeten van Koppers. Achterlijn gehaald. Bal komt nog voor. Knap gedaan van de Ajax huurling. Helemaal op de achterlijn krijgt hij de bal nog voor. Maar daar staat bij de eerste paal Nick Marsman, de doelman van, van Twente. Die toch een aantal gevaarlijke schoten langs zijn doel heeft zien gaan. Van, van Hemme, van Lewin. Wint zojuist nog een keer uit de eerste hoekschop Van Cambure, Leeuwarden aan de rechterkant getrapt door Rietsma, Je bal eigenlijk verlengd en langs het doel... Twente, dat valt tegen. Dat creëert helemaal geen mogelijkheden. Met voorin toch een aantal goede spelers. Met Castanjos bijvoorbeeld. Met Tadic natuurlijk. En nee, dat is het nog niet helemaal vanavond. Minuutje nog. Vrije trap tegen Kambuur. Vandaar het fluitconcert. de hoogte van de middenlijn gaat de bal worden getrapt door Andreas Bjelland. 0-0. En dat zou het ook wel eens kunnen zijn bij de rust zometeen. Graag naar Niemeyer, dankjewel. We gaan uh, naar uh, ons eigen Roelof, want waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over uh... Den Haag. Hè? Na het kwartje van Kok, het billetje van Bomhoff en de stekker van Sap... kennen we nu ook de vinger. De vinger van Frans Timmermans. Die minister van Buitenlandse Zaken werd gevraagd... naar wat hij ervan vond dat CDA niet meer verder praat met het kabinet. Ik zie nu alleen maar één ding. Uh, het kabinet heeft een... Uh... Uh, uitgestoken hand naar het CDA, uitgestoken en uh, krijgt er uh, een middelvinger voor terug. Ja, de middelvinger, dat is het gebaar dat alleen op een paar eilanden in de Stille Oceaan nog als beleefd wordt gezien. Dat had Timmermans kunnen en moeten weten met al die airmares van hem. Hij bood vandaag zijn excuses ook aan naar het CDA. Die partij is dus weg bij de onderhandelingen. De regering moet nu hopen op deze zesde GroenLinks, de SGP en de ChristenUnie om deeltjes mee te sluiten. Alexander Pechtold, gaat dat goed komen jongen? Dat vind ik altijd moeilijk in te schatten. We zitten wat mij betreft nu in de eerste fase waar serieus met een aantal partijen die dat ook willen, uh, verder gesproken moet worden. En uh, de bereidheid van D66 om dat ook serieus te doen... en ons nek daarvoor uit te steken, komt voort uit het feit... dat wij al het getalmen en gedraai en gewacht zo langzamerhand wel gehad hebben. Wij willen die duidelijkheid. Ja, Keurige spin van D66 natuurlijk. Zij zijn nu de stem der reden en het CDA niet. Of het leidt tot resultaat, dat blijkt na het weekend... De begrotingsonderhandelingen. Hier aan tafel, Rolf Jan, uh, je bent uh, politiek uh, verslaggever. Jij komt eigenlijk, as we speak, uh, een uurtje geleden stond je nog voor de deurtjes hè, van de, ja. de achterkamertjes. Precies, nou ja, ja, de achterkamertjes bij het ministerie van Financiën, daar sta ik al een week... Uh, het is, ik moet zeggen, het is er goed toeven. Want er uh, is een koffieautomaat en een wc. Kijk. En je kan binnen zitten. Dus dat is al niets te klagen. Loose. Nee, helemaal niet. Maar te klagen. is er nieuws? Dat is, dat dat is, ja, nou, dat, dus dat, wat dat betreft is het allemaal prima geregeld. Um, maar is er nieuws en er gebeurt er wat? Heb je het gevoel dat ze voortgang maken? Er gebeurt heel veel. Uh, maar het is wel, uh, het is heel erg spannend voor de politieke fijnproever. En ik kan me heel goed begrijpen dat de rest van Nederland denkt. Wat zijn ze nou in vredesnaam aan het doen? En het schiet allemaal niet op. Maar er zijn wel degelijk bewegingen gaande. We zijn nu een week uh, is er dus gepraat. Nou, het mm. begon met. Met, als ik het goed heb, negen partijen. Dus zeven oppositiepartijen. Nou, de, de dieren die vielen op maandag al af. En gisteren zijn dus ook. Um, het CDA is afgevallen en 50. Plus. En ja. vooral het CDA is natuurlijk. Uh, dat is natuurlijk de oude bestuurspartij. En. De partij waarvan eigenlijk wel van werd verwacht van nou die tekenen bij het kruisje. Maar dat bleek dus even niet zo te zijn. En hoe verrassend vinden we dat eigenlijk dat zij uh, niet meededen? Want bij dat de Algemene is... Beschouwingen was de sfeer nou niet zo dat je denkt... goh die gaan samen in een huwelijksbootje nee, nee, het is de komende ook, maanden. Het, nee, het is ook wat dat betreft ook niet zo heel erg verrassend. Wat CDA eigenlijk heeft gedaan... CDA is natuurlijk een klassieke bestuurderspartij... die al sinds mensen mensenheugenis in de regering zit. Dat zitten ze nu niet. Um, maar door al die jaren hebben ze wel ten eerste al heel veel verkiezingen verloren. Vooral de afgelopen paar verkiezingen. En ze hebben eigenlijk een wat flats karakter gekregen. Mm. Een flats profiel. Toen hebben ze gezegd uh, in 2012. Uh, toen Al die, al die verkiezingsnederlagen die worden allemaal geëvalueerd. Komt een rapport uit. En het laatste rapport, daar zeiden ze nou. We moeten een partij worden van het radicale midden. Mm. Nou, dat betekent helemaal niks. Maar in ieder geval, dat, dat, dat radicaal, dat hebben, ze in, in, dat hebben ze inmiddels nu wel goed vertaald. Wat ze, wat ze hebben gedaan is, ze hebben zich opgesteld eigenlijk... ter rechterzijde van de VVD. Ja. Want ze hebben daar gezien, nou, daar ligt een enorm electoraal gat. Het conservatieve midden van Nederland... Uh, ja, met wel een, echt een rechts-sociaal-economische uh, agenda. Want dan kun je het dan niet meer heel erg het midden noemen. Nee, daarom was het ook een term waar je alle kanten mee op kon. Ik kan zeggen, wat radicale midden hebben ze, hebben ze wel radicaal losgelaten? De, precie ja. <laughs> ja. Precies, precies. Maar het is natuurlijk aan de linkerzijde van ja. het kabinet is het vrij druk. Daar heb je heel veel partijen, GroenLinks links en de SP. Maar je hebt aan de rechterkant heb je niet zo heel veel. Hmm. Eigenlijk helemaal niets. Want de PVV is sociaal-economisch eigenlijk een linkse partij. Nou, dus ze hebben daar een eisenpakket op tafel gelegd. Twee, eigenlijk bij de, bij de algemene beschouwingen. En dan zei hij dus, nou, we willen ophouden met het nivelleren. En we willen ophouden met uh, die hoge belastingen. Die ja. moeten omlaag. Nou, ze wisten dat, de, dat dat eigenlijk de agenda is van de VVD. Maar de VVD die zit aan de PvdA vast. Ja, precies. Nou, dus ze hebben eigenlijk een ijzerpakket op tafel gelegd... waar ze ook, waar niet aan te morrelen viel en waar ook niet mee ingestemd kon worden. Kortom, orde. we wisten dat dat niet ging slagen eigenlijk. Dat, dat was, nee, dat was daar geen was grote Nee, maar was nog wel even een rituele dans van de ja, week. Ik ga zeggen, want grappig dat Plasterk... gisteren tamelijk verbaasd leek over het feit... dat het CDA deze, uh, deze omhandeling zo uh, radicaal verliet, zal ik maar zeggen. Ja, dat zijn, dat zijn wel krokodillen tranen, hoor. Nee, dat het, wel. Het, het, het probleem... Hij sprak in zoverre het CDA uit... Op, uh, aan op, de eeuw, op de eeuwenlange verantwoordelijkheid van het zijn van die middenpartij. die ja. juist het, het, het, het cement en het, het lijm kon vormen tussen. En dat, daar was er van geschrokken dat dat nu niet gebeurt. Ja, ja, ja, nou ja, en bij Timmermans leidde dat tot een wat radicalere reactie. Hij <laughs> ja, ging er een, een beetje probleem... verder, heeft over zijn excuus weer aangeboden voor die middelvinger ja. op zijn Facebook en dergelijke. Even naar het laatste nieuws, want dat heb je natuurlijk ook nog meegekregen. Jij ja, was daar nog. Inmiddels uh, om zes uur begonnen ze weer met praten uh, vandaag. En uh, het circus begon weer. Uh, nu is er besloten dat ze op maandag verder gaan. En dat komt dan uit de mond van één ieder die daarbij betrokken is. Ja. Is dat goed nieuws? Ik bedoel. Nou, aan de ene kant uh, denk je, waarom, waarom is er vandaag weer een dag verloren gegaan? Uh, want ze zijn vandaag ze zijn inderdaad maar een uurtje bij elkaar geweest. Dat was om de agenda's te trekken. Nou, je zou zeggen dat kan met ieder uh, programma op de computer. Kan je een, uh, kan je een agenda met, met z'n achter Kan je daar uitkomen? Um, het probleem was natuurlijk dat op zondag de twee christelijke partijen geen zaken doen. Dus daar was ook al een dag verloren. Uh, die nemen de telefoon niet op. De, in ieder geval de SGP niet. Um, en uh, ik denk dat ze ook gewoon even, zo'n zo onderhandeling heeft ook tijd nodig. Tijd is ook een, een, een element wat heel erg belangrijk is in dit soort. Misschien wel voor de onderhandelingen. Maar zoals, ja. laten we zeggen, Nederland daarnaar kijkt. Je, begon het net zelf, je zei het net zelf ook al. Het duurt wel voordat duidelijkheid komt wie er nou echt daadwerkelijk met elkaar aan tafel zit. Gisteravond bijvoorbeeld zat opeens Dijsselbloem met Bram van Ooyek aan tafel. Ja. Dat was gisteravond opeens dan weer het nieuws. Het knalt in zoverre voor de, de, de, de buitenstaander wel alle kanten op. Nou, dat is het zeker. En eigenlijk is de situatie nu er zijn dus nog vier oppositiepartijen die aan tafel zitten. En eigenlijk zijn er nog drie opties. Je hebt de optie D66 en GroenLinks. Je hebt de optie GroenLinks en SGP en ChristenUnie. En je hebt de optie D66 en ChristenUnie en SGP. En en eigenlijk bij die drie, het zijn drie opties, maar bij ieder valt er eentje buiten de boot. En in het geval van GroenLinks en D66 vallen er twee buiten de boot. Maar allebei hebben, alle vier hebben eisen die eigenlijk heel erg moeilijk uh, gaan met de eisen van de andere twee partijen. Nou, nou, nou weten wij, doordat we de Telegraaf lezen... dat er een uh, maand geleden ongeveer een romantisch wandelingetje was gemaakt... op het strand, hè? Ja. Uh, vertegenwoordigers, oh, opgezet door de VVD met een vertegenwoordiger van Samsung van het PvdA... met uh, Pechtold. Ja. Nou, dat werd een beetje weggemoffeld, wat er nou precies aan de hand was en wat daar het doel van was. Inmiddels uh, gaat het toch die kant op. Is dat niet gewoon allemaal al... Nee, ingeplikt en al geregeld. Dat, nee, dat is, nee, dat is niet geregeld. Nee, nee, die, um... Dat ging ook meer om echt, echt een eventuele tussenformatie. En dit gaat om het zoeken van een ja, dat... meerderheid. Ja, ja in, beide, in beide gevallen heeft D66 natuurlijk een sleutelpositie. Ja. Maar is D66 nog niet genoeg voor de meerderheid die nodig is in de Eerste Kamer. Maar ja. het zijn dus wel daadwerkelijke onderhandelingen nog op inhoud. Het is niet ja. een soort rituele dans zoals je al zei. Omdat ze uiteindelijk toch op hetzelfde uitkomen straks. Nee, zeker niet. Nee, ja. dat, dus de, wat dat betreft beweegt er heel veel. Wat ik zei, voor de fijnproeven is het heel erg interessant. Ja. Maar het enige probleem is wel dat er... Uh, dat er, dat we, je weet heel weinig. Je weet ook als dat, daar kriebelt het natuurlijk als politiek verslaggever. Je wil weten ook wat er ja. gezegd wordt. Maar daar komt ze eigenlijk bijzonder weinig van die naar Die verdomde dichte deur. Ja, verschrikkelijk we is zo het. Zo erg. Tergend. Toch wel spannend. Want dinsdag uh, zijn dan de, de algemene financiële beschouwingen. He, speelt er nog enige rol? Moet het dan afgerond zijn? Of kun je dan überhaupt nee, zijn, al plaats laten vinden? Of die, zijn ze al verplaatst? Ze zijn verplaatst. Ah, die okay, zijn uitgesteld. Goed. Dus goed. dat is een tweede week. Die Schrappen dat uit onze agenda, jongens. Ja. Dat hoeft niet meer. <laughs> Oké, okay, hartstikke goed. Uh, hier uh, de rest aan de tafel. Als je nou bijvoorbeeld, uh, als je dit zo volgt, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook uh, dat je kijkt naar een regering waar je mogelijkerwijs vertrouwen in hebt. Hoe voel je erover? Je uh, geen vertrouwen? Nee, waarom niet? Nee. Ja, ik, ik, ik vind het allemaal maar uh, een beetje nep om het gewoon zo, uh, zo te zeggen. Um... Want zelf, ik bedoel, ik, tuurlijk, stemmen, dat, dat doe je. We zitten in een democratie, uiteraard doe ik dat ook. Maar het zou nu echt meer zijn om een stem zeg maar, niet verloren te laten gaan. Omdat mm. ik uh, nu eerder een beeld heb van uh, de partij van waar, waar, waar doe je het dan eigenlijk voor. Want ik merk wel dat de dingen waar je dan voor gaat, dat dat, dat daarvan af wordt geweken. Ja. Toch wel een beetje, nieuw, want jij begint met, ik vind het allemaal een beetje nep. Ja. Dat hoor ik wel meer mensen zeggen, maar wat vind je dan nep? Heb je dan nou, het gevoel... Ik, dat begrijp ik niet zo goed. Uh, nou ja, er wordt ook net gezegd, we weten niet wat er allemaal gebeurt. Ik ja. vind gewoon dat, je, dat, dat wij daar recht op hebben. Dat, dat wij moeten weten wat er wordt besproken... en hoe er wordt uh, onderhandeld. Ik vind dat dat... Ik vind het helemaal niet meer transparant. Ik vind. vind uh, dat, dat daar bij wijze van spreken webcams op zouden moeten staan? Nou, of... nou ja, ik bedoel, als, als, je, als je een vraag wilt, zie je ook heel, heel vaak in interviews... dat ze er dan omheen draaien... of dat ze gewoon geen duidelijk antwoord willen geven... terwijl er heel vaak gewoon een normale vraag wordt gesteld. Maar maar, me, dat, wat mij opvalt. ik ben 44 jaar... Ja. Ik, ik, ik kan me ook nog wel herinneren dat... dat laat we zeggen, 25 jaar geleden politiek... toen ik een beetje politiek begon te volgen... Was dat niet anders? Daar draaiden mensen net zo hard om elkaar heen. Ja. En werden dingen... Alleen het maar... lijkt wel alsof nu de, de roep om die transparantie veel groter is. Ja. Waarom wil je dat dan zo nodig weten? Wat er in die achterkamertjes gebeurt? Want denk je dat het, dat het je gelukkiger maakt? Nou ja, ik, ik denk wel dat, dat ik uh, op basis daarvan een betere keus kan, kan maken. Als ik, als ik meer weet. En okay. tegenwoordig, ik bedoel, je vergaart de hele dag door informatie. Via social media, via van alles. We uh, weten nu gewoon niks. Eigenlijk niks. Wat we, wij we weten niet welke kant het op gaat. Maar, Rolf-Jan, toch even jouw vragen? Want er, is ook, er lekt ook niks uit. Hè? Want we weten ook niet waar die specifieke onderhandelingen waar ze nu mee bezig zijn, nog op welke punten dat bijvoorbeeld. Nee, maar gaat. Nou, de contouren daarvan worden wel zichtbaar. En, dat is, en daarbij krijgt iedereen krijgt een, een brokje. En uh, dus de, voor de christelijke partij vinden kindregelingen heel erg belangrijk. Uh, uh, voor D66, die hamert erop van nou die hervormingen die moeten er door worden gehaald nou dat is weer ook weer moeilijk met de sociale partners uh, en de GroenLinks die wil uh, heel graag die vergroening van de economie. En dat, dat komt dan weer neer op lastenverzwaring. Wat dan weer heel erg zwaar, uh, vervelend is voor de VVD. Mm. Um, dus er komt uiteindelijk wordt het wel heel langzaam aan duidelijk. Maar onderhandelen is ook een, pr een proces dat in de hele ja, tijd kan transparantie uit... daarbij wel. Nee, als ik bedoel, je hoort het, als je nou het zeggen. Het zou prettig nee. zijn als je weet waar, welke kaart eruit ja, is worden. Ja, maar dan, dan dat, de, niemand laat zich natuurlijk in zijn kaart nee. kijken. Als het open moet, dat hebben we bij de algemene beschouwing gezien, dat is, daar is twee dagen gepraat en dat, dat ging helemaal nergens naartoe. Want niemand nee. wil natuurlijk zeggen van nou, ik ben wel bereid om dit in te leveren staat er in mijn verkiezingsprogramma, maar... En het is natuurlijk als, als, als, als, uh, als burger niet het moment... waarop je je keuze duidelijk kunt maken. Nee, dus dat je is daar, je hebt zo. er geen zak aan eigenlijk. Maar je schiet er ook helemaal niet nee, nou, een bos. Je, nou, je, kan ook, je kan inderdaad niet onderhandelen... als iedereen de hele tijd naar je kijkt. Ja. Dat kan nooit, zeg maar. En, en um, je hebt inderdaad bij die algemene beschouwing ook gezien... dat zodra de camera's opstaan... dat in ieder geval de helft van iedereen zich als een kleuter begint te gedragen. Dus ik heb liever dat ze het zonder ons erbij doen... en het dan gewoon wat sneller voor elkaar ja. krijgen eigenlijk. Dus ja, want dat is inderdaad wel het punt natuurlijk. Dat je zit met, dat vind ik zo mooi aan politiek. Er spelen natuurlijk zoveel belangen een rol. Je zou denken, als je heel naïef bent. Ja, die mensen die daar zitten, die denken in het landsbelang. Alleen, ja, partijbelang is natuurlijk iets wat zo'n grote rol speelt. Want CDA is gewoon vooruitgegaan in de peilingen te zien van kijk, nee, we zijn niet flats. We hebben wel een mening, dit pikken we niet van 2,7 naar 2,6. Er wordt geen rekening gehouden met onze wensen, dus wij stappen eruit. Ja, dat is gewoon partijbelang. Dat is geen landsbelang. Maar, het landsbelang ja. is in godsnaam, jongens, maak een plan en laten we ervoor gaan. Of dat plan nou perfect is in iedereen's ogen of niet. Want nu gebeurt er gewoon geen moer, wordt er een hoop tijd verloren en er wordt gewoon geen actie ondernomen. Maar is het ook geen eigen belang? Nee, Heel vaak? Nou, ja, partijbelang nou ja, partijbelang is niet per se dus een landsbelang. Nee. Wat ik wel heel mooi vond, was dat excuses van uh, Timmermans. Ik, ik zit ook heel ja. erg die shutdown in Amerika te volgen. Waar ze elkaar echt voor Al-Qaeda uitmaken Oeh. en zo. En, uh, um, en wij schrikken van uh, een vingertje. Uh, van vol, <laughs> en voor een net Ja, en het mooiste vind ik dat iedereen en heel boos wordt. Of eigenlijk zei de CDA onterecht en oneerlijk. En uh, Timmermans ook dan nog op zijn Facebook. Ja, ja dat had ik eigenlijk een niet moeten maar, zeggen. Dat is, maar dat is ook zo'n ding. Dat dat ja. Vanmorgen neemt Henk Krol neemt afscheid van zijn partij via een mailtje. Hij biedt ja. excuses aan via, via Facebook. en denk ik, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dat zijn gaan we gaan het straks jaar. ook nog over hebben. over zo, overheen, Rolf, Jan, nog heel even kort. Waar eindigt dit? Uh, uh, wat, wat, wat is de meest logische uitkomst, denk jij? Heel moeilijk te zeggen. En ook iedereen die ik erover spreek... die zegt ook van, ik weet het niet. Het is ook echt een soort van unknown territory. Dus geen precedent voor dit soort uh, onderhandelingen. Nee. Je zou zeggen, uh, er is een wooncoalitie... die kan dus, dat is uh, D66 en de christelijke partijen. Maar aan de andere kant... Die, die hebben het dan weer over ethische kwesties... en die het helemaal niet met elkaar dat is niet eens. Nee. Dus ik zou zeggen, als ik een god zou Je stel, weet het niet doen, eigenlijk. Ik weet het niet. Nee, Mag ik, best, mag ik best toegeven. <grijg> Na negen uur praten we hier verder. Met Asna Supersat, met Marielle van Essen, Willem Bos en Jan Duin. En dan gaat het over de bekendste moordenaar van Nederland. Volkert van de G. Wat kan St Static Tsare steven nog doen om dat profverlof ofwel te verlenen of niet? <totstuk> Thank <laughs> you.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 Vanavond. Het drama van de moord op Simena Pietersen. Een 15-jarig meisje uit Nooddorp. Met 20 messteken komt er een einde aan haar leven. Simena had domme pech. Ze was op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats. Hoe gaan haar ouders en vriendinnen om met hun verlies en twijfels? Het drama van. Vanavond om kwart voor tien bij RKK Nederland 1. Wilt u ook graag nieuwe klanten bereiken? DTG maakt websites voor ondernemers en zorgt dat u online vindbaar bent. Kijk op dtg.nl DTG